2 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Vier jongeren uit Slagharen en Zwolle zijn opgepakt... op verdenking van het vernielen van kindergraven. Op de begraafplaats in Slagharen zijn onder meer grafstenen, planten... en ornamenten van vier graven vernield. Iemand had de jongeren in de nacht van vrijdag op zaterdag... op de begraafplaats gezien en waarschuwde de politie... Op dat moment was nog niet duidelijk dat er vernielingen waren aangericht, dus werden alleen de namen van de vier genoteerd. Diezelfde ochtend werden de jongeren, in leeftijd variërend van 17 tot 22, alsnog aangehouden. Uit de verhoren kwam naar voren dat waarschijnlijk één van hen de kindergraven heeft vernield. In Rome hebben tienduizenden gelovigen de Paasmis bijgewoond, die geleid werd door paus Benedictus. Na de mis op het Sint-Pietersplein sprak de paus zijn traditionele zegen Urbi et Orbi uit, de zegen voor de stad en voor de wereld. In tientallen talen wenste de paus de mensen een gezegende Pasen toe. Verder bedankte Benedictus Nederland voor de bloemen. In zijn Paastoespraak refereerde Benedictus aan de opstanden in de Arabische wereld en riep hij zoals gebruikelijk op tot vrede. In Almere is een motoragent gewond geraakt nadat een automobilist op hem was ingereden. De agent zag de man gisteravond rijden en herkende hem. De man moest nog enkele openstaande boetes betalen. Toen de agent een stopteken gaf, reed de automobilist plotseling vol gas achteruit en raakte de agent. De man ging er te voet vandoor, maar werd later ingerekend. De automobilist wordt poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd. Ten westen van Apeldoorn heeft een stuk heide in brand gestaan. Een gebied ter grootte van zeker zes voetbalvelden is verwoest. De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Brandende stuk heide was lastig te bereiken. Gisteren stond bij Elspet in de buurt van Apeldoorn, ook al een groot heidegebied in brand. Het weer, veel zon, droog en maximum temperaturen tussen 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. Morgen maxima van 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, op deze warme eerste paasdag zijn we er tot zes uh, uur. Eitjes overal gesmolten, maar de strijd om het kampioenschap gaat maar door. Twente won vrijdag al van ADO, wat doen de andere twee titelkandidaten? PSV speelt om half drie in Rotterdam tegen Feyenoord... en Ajax om half drie thuis in de Arena tegen Excelsior. Verder ook om half drie FC Utrecht tegen Vitesse. En vanaf half vijf zijn we bij FC Groningen tegen NEC. Ook nog andere sporten deze middag om vier uur. De vierde wedstrijd van de playoff finale tussen Weert en Pollux. Weert gaat met 2-1 aan de leiding. Kan dus kampioen worden in eigen huis. En natuurlijk al in volle gang elke zondag in deze tijd van het jaar. we een mooie klassieker. Vandaag Vandaag Luik, Bastenaken, Luik. En we hoeven niet te vragen wie de favoriet is, Gio Lippus. Nee, de grote favoriet is natuurlijk Philippe Gilbert. Heeft al uh, gewonnen in de Waalse pijl. Heeft al gewonnen in de Amsterdam Gold Race. En al laten we die Brabantse pijl van de week daarvoor ook nog maar even meenemen. Alles waar hij rijdt op dit moment, dat verandert in goud. De weg inderdaad, goud gekleurd voor Philippe Gilbert. En dan komt hij straks ook nog eens een keer over de Redoute de Berg bij zijn woonplaats. Daar uh, komt hij langs bij Remouchon En daar staan uh, duizenden Belgen. Ze staan daar klaar om Philippe Gilbert uiteindelijk toe te juichen. Maar goed, het gaat erom dat hij straks hier als eerste over de finish komt. We hebben een kopgroep, traditionele kopgroep. Tien man sterk, geen Nederlanders. De kopgroep is bovenop de wanne, De eerste echte serieuze hindernis. Een voorsprong van 2 minuten en 30 seconden. Collins, lekker euh, niks aan de hand, zomermuziekje, too hard. Wat een goal. De Eredivisie. En is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. En dan beginnen we in Tilburg bij Willem 2 tegen AZ. Uiteindelijk werd het 2-1 voor Willem 2. Bedurende stonden er nog 1-1 door goals van Lasnik voor Willem 2 en Sigtorsson voor AZ. En uiteindelijk maakte Levchenko in de tweede helft de winnende voor de Tricolores. was een rooikaart kaart voor Moreno van AZ, drie minuten voor tijd. Het geloof om een rechtstreeks de degradatie te ontsnappen... leek na vorige week zelfs bij Willem II te zijn weggezakt. Naar de kansloze nederlagen tegen Heracles en Feyenoord. Maar dat geloof is na gisteravond weer een beetje hervonden. Willem II kan dus toch nog winnen, weet ook nu trainer John Veskens. We hebben wel laten zien dat er wel voetbal in het team zit... als ze het, als het met vertrouwen spelen en, en ze er geloof in hebben. Dat hebben we in de loop van het seizoen wel laten zien. Alleen we hebben heel naïef en heel vaak op een, ja, een naïeve manier wedstrijden uit handen gegeven. Tegenover die mooie overwinning van Willem II staat natuurlijk de nederlaag van AZ. De nummer 4 van de competitie had verder kunnen uitlopen op ADO Den Haag. Dat vrijdag verloor van FC Twente, maar dat gebeurde dus niet. Daarover trainer Gert-Jan Ik had het idee dat we er klaar voor waren. Ja, en als je dan vandaag... Uh... Niet beter bent dan Willem II en ook verdiend verliest... Ja, dan moet je boos zijn op jezelf. Hè? Want het uh, kwaliteitsverschil bleek ook in deze wedstrijd. was wel aanwezig, alleen het kwam er niet uit. Nou, dat, dat, dat ligt aan ons en niet aan Willem II. En diezelfde Voorbeek had zich vorige week uitgesproken over de manier waarop Willem II met Gerk, He, Gert Hirkus, uh, de oud-trainer, was omgesprongen. Die werd uh, toch vier wedstrijden voor nog ontslagen bij Willem II. En dat vond Voorbeek niet zo uh, netjes op zijn gezegd. In de kleedkamer van Willem II hingen posters met de uitspraken van de trainer van AZ. Zou dat misschien hebben geholpen? Ja, dat is een complete onzin. Dat, dat, dat, dat is... Uh, dat is uh... Dat zou psychologie van Karel Lotsi zijn. Dat is heel lang geleden. En uh, zoveel rare dingen. Als ze daar inspiratie dan moeten ze zich helemaal diep schamen. Uh, en dan, uh, dan mogen ze mij alsnog degraderen. Uh, dat slaat gewoon nergens op. Juist, duidelijke taal. Dan nog even naar Willem II. Volgens Jevgeny Levchenko, de maker van de winnende, hebben de uitspraken van Verbeek wel degelijk een rol gespeeld. Dat was mooi. Als toen ik naar de kleedkamer kwam voor de wedstrijd zag ik uh, een hangen met de uitspraken van de meneer Verbeek. Ja, dat, ik, denk dat, uh, ik, ik hoop dat het uh, echt uh, ja, heel sterk uh, op jongens ge, uh, heeft gewerkt. Want uh, iedereen deed zijn best om het uh, tegendeel te bewijzen. En ik denk dat het uh, aardig gelukt is. Uh, voor mij mag hij elke wedstrijd tegen ons zo roepen. Dan uh, spelen wij misschien elke wedstrijd zo. Ja, in de afloop stonden de supporters van Willem Beek op te wachten bij de spelersbus. Hij werd uitgescholden en ook nog bekogeld met bier. En dat was vroeg op de zaterdagavond. En toen was het woord aan VVV. En die speelde tegen Heerenveen. En het werd... 2-2. Het werd 0-1 via Vajrine. Vujovic miste toen een uh, strafschop voor VVV. Maar Ruud Boijmans met een heerlijke 1-1 en een gelukkige 2-1. En Bas Dos nog in de allerlaatste seconde, toch weer 2-2. En toen kreeg Willem II dus op die manier toch weer een klein tikje te verwerken. Want VVV speelde gelijk. En nou ja, goed. De Limburgers waren natuurlijk op de hoogte van de overwinning van Willem II toen ze aan de wedstrijd begonnen. En vvv spits Ruud Boijmans was daar best verbaasd over. Nou, een beetje wel natuurlijk. Want als je ziet dat zij dan op twee punten komen, dan is het toch wel uh, ja, erg gevaarlijk. En als je dan uh, hier uiteindelijk het punt weghaalt, is dat denk ik uh, uiteindelijk toch wel een lekker gevoel. En ik zei het u al, die eerste goal van Boymans was van een grote schoonheid. Een uh, omhaal die totaal onbereikbaar was voor Kevin stour Ellegaard. En dat VVV uiteindelijk niet de volle winst pakte, kwam door het doelpunt. Een later gelijkmaker van Bas Dost in blessure-tijd. De aanvallen van Heerenveen scoorden dus weer. Maar je hield natuurlijk wel een dubbel gevoel over aan dit gelijkspel. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ik, bedoel, uh, ik sta er om te scoren en ik heb vier wedstrijden erbij gescoord. Dus dat is voor mij wel lekker, ja. Alleen uh, je wil ook wat bereiken met het team. En, uh, we hebben elke keer hebben we ups en downs gehad en nu hadden we eindelijk weer uh, de spirit. En dan, uh, ja, dan verpest je het uh, weer bij VVV. En, uh, ja, dat is ook, we hebben Willem II uitverloren, we hebben Excelsior thuis verloren. Dus ja, dan, uh, dan verdien je het ook niet. Rodi XC had er zin in, gisteravond tegen NAC Breda. Het werd 5-1, maar de rust stond het 3-1. 1-0 Hemte, 2-0 Kobo, 3-0 Jonker, toen nog 3-1 Kolka. Maar na de rust Jonker een penalty 4-1 en Hadouir 5-1. Roda had geen kind aan nak. Al na een klein half uur stond het 3-0. In kerkraden is inmiddels een geoliede machine ontstaan... die prima combinatiespel laat zien. Trainer Jan van Veldhoven van Roda. Ja, daar hebben we de tweede ronde steeds uh, beter op gewerkt... En ja, dan zie je dat er steeds meer automatismes gaan. En als je ziet de doelpunten die we de laatste tijd maken, we hebben meer goals gemaakt dan Ajax. Ja, dat is toch wel een beetje eigenaardig hier in kijkenraden. Ja, en er gebeuren meer eigenaardige dingen daar in Limburg. Van de 65 doelpunten die Roda dit seizoen heeft gemaakt, staan er 20 op naam van Mats Juncker. En dat betekent dat de spits topscorer is van Nederland. Het kenmerk van zijn doelpunten: niet mooi, maar ze tellen wel. Ja, dat klopt. En, uh, ik lees het ook af en toe uh, ergens dat het uh, ja, er lelijke goals zijn... of uh, dat het makkelijke goals zijn. En dat is op zich ook wel zo, maar je moet wel eens aan... ik zie je ook wekelijks andere spelers die missen. En uh, ja, goed, je moet het maken en dan sta je bovenaan de topscorelijst. Uh, en zo, zo gaat het. Ja, en Roda staat inmiddels twee punten achter op AZ, de nummer vier van Nederland. Dan nog even naar NAC. De, ja, voor hen lijkt het seizoen iets te lang te duren. De ploeg grijpt overal naast en kent een bijzonder slechte tweede seizoenshelft. Verdediger Rob Penders. Nee, dat is duidelijk. Eerste half van het seizoen was het, was het vaak, vaak alles in thuiswedstrijden. Wonnen van PSV, wonnen van Twente. Maar tweede half van de seizoen is het seizoen is het veel vaker niets dan, dan wel. En, maar goed, dat is teleurstelling. Teleurstellend. Gaan we naar de vierde wedstrijd. Herakles Almelo tegen de Graafschap 2-0. Keurig verdeeld over de beide, elftallen, e beide helften. 1-0 Everton, 2-0 Willy Overtoom. En rood was er nog voor Kujala van de Graafschap. Herakles heeft dus nog steeds deelname aan uitzicht op de play-offs. De ploeg staat inmiddels achtste. Twee puntjes voor op Utrecht. Utrecht wat dus straks gaat spelen om half drie tegen Vitesse. En het besef dat de play-offs kunnen worden gehaald... is er in ieder geval wel bij de ploeg van Peter Bos. Ja, maar die is er al wel, uh, nou, ik denk al wel een maand ondertussen. Hoor. Vanaf het moment dat we eigenlijk min of meer veilig waren, wisten we dat we dus, uh, nu naar, uh, naar de play-offs konden gaan kijken. En uh, Daar stonden we toen nog een aantal punten, ik dacht zeven punten, van, van Utrecht vandaan. Maar we zijn langzamerhand toch dichterbij gekomen. En dan uh, de graafschap, daar ontbrak trainer Daraya Kalisic in verband met privéomstandigheden. Jan Vreeman nam zijn taken over. Uh, ja, En de ploeg, de graafschap, bleek vooral gespecialiseerd te zijn om Heracles te willen tegenhouden. Je wil meer. En als je kijkt naar de wedstrijd, was er best ruimte aan de zijkanten bij ons. Zeg maar in de, de omschakelen, maar ook zeg maar van achteruit. Ze kantelen natuurlijk voorop heel erg. Dus bij de bekselig veel ruimte. Alleen moet je de, wel de bal langer in de ploeg houden. En als je dat niet lukt, ja, dan hou je eigenlijk alleen maar tegen. Ja, Dat klopt. Klopt dus toch uiteindelijk. 2-0 was daar de uitslag. En er was er vrijdag al een wedstrijd. Die was natuurlijk heel belangrijk. Ado wil zo graag aan die vierde plaats. Twente moet bovenin meedoen om de titel. De titelhouder won uiteindelijk met 2-1. Brian Roeisch 0-1-1-1 Boeienkien. En toen iedereen dacht, daar zal het dan wel bij blijven. Was daar nog Luc de Jong met een hele belangrijke goal. En Twente, ja, die staan denk ik dan Twan, wel weer bovenaan. Ja, 68 punten uit 32 wedstrijden. Maar PSV zou vandaag dus langs zij kunnen komen. Heeft er momenteel 65 uit 31. En bij winst zou PSV weer over Twente heen gaan... vanwege een veel beter doelsaldo. Ajax staat derde met 64 punten uit 31 wedstrijden. Vierde AZ 56 uit 32. Rode en ADO hebben allebei 54 punten uit 32 wedstrijden. Onderin 14e Vitesse met 35 uit 31. De Graafschap ook 35 punten, maar dan uit 32 wedstrijden. Excelsior staat 16e met 29 uit 31. VVV voorlaatste 18 punten uit 32. En Willem II nu ietsje dichter bij de ploeg uit Venlo gekomen. 15 punten uit 32, 3 punten achterstand dus. Gaan we weer fietsen, Luik Bastenaken, Luik uh, Gio. Het zal ook een van de warmste uh, Luik Bastenaken Luiks zijn van deze eeuw, hè? Het is ongelooflijk, we hadden het er net over 1980, lang geleden natuurlijk alweer. Maar dat was een luik, Bastanakenluik, die ongetwijfeld als de koudste alle tijden de geschiedenis ingaat. Uh, dat is die uitgaven geweest waarin Bernard Rinault met een straatlengte voorsprong op de rest van het peloton, wat daar tenminste nog van over was, finishte in luik in sneeuwbuien en noem het allemaal maar op. En nu is het 26 graden, onvoorstelbaar. Het lijkt wel een uit het hoogst van de zomer waar we naar kijken. En dan is dat Waalse land, ja, dat heeft dan inderdaad wel iets van het, het, het land, het Frankrijk van de grote ronde. We kijken nog steeds trouwens naar een kopgroep die probeert in ieder geval die voorsprong zo groot mogelijk te houden. De voorsprong loopt wel terug hoor. 1 minuut en 12 seconden met nog 88 kilometer te rijden. En het gaat nu allemaal heel erg snel achter elkaar. Want de Wanne hebben we zojuist gehad. De eerste serieuze klim. Daarna kwam meteen de code Stokke. Verschrikkelijk stijl. Daar probeerde Johnny Hogeland nog even weg te rijden. Uit het peloton samen met een Noor Lars Peter Noordhauk. Maar Hogeland heeft zich inmiddels laten terugzakken. In het peloton dat hard doorrijdt daarachter. Want we zien daar met name de ploegenoten van de broertjes Slek. Zien we daar op kop. We zien ook een mannetje van Rabo, Laurens ten Dam, die daar ook nog in de buurt rijdt. En is het Robert Geesink zelf? Jawel, het is Robert Geesink die daar gewoon in het tweede wiel naar boven rijdt. Hij is dus attent in deze fase van de strijd. Want het is al aangekondigd, als we Philippe Gilbert van die overwinning af willen houden... dan zullen we de koers hard moeten maken. En dan zullen we dat vanaf het begin van de bergzone moeten doen. De kopgroep is inmiddels uit elkaar gevallen. Het zijn lang niet meer de tien man die we hadden. We hadden Delfos, Errada, Lulley, Kesiakov Vorgan. Thomas de Gent van Soleil reed een hele goede Parijs Nice eerder dit jaar. Galopin, de Lage, Talabardon en Mathias Frank. Dat waren de tien koplopers die we waarschijnlijk over een kilometer of 10-20 niet meer zullen zien. En ik kijk naar het gezicht van Andy Schleck Die staande op de pedalen op de haute Levé naar boven rijdt. Ook een vervelend ding is dat. Een brede weg, 12% stijl en dan dik kilometer klimmen. Het gaat allemaal aardig in de benen zitten. Ook Philippe Gilbert zit daar op zijn gemakkie bij. Ja, hij is is natuurlijk de man in vorm. En ik moet eerlijk zeggen vanmorgen bij de start in Luik... hij oogde ook heel erg ontspannen. Hij heeft zijn overwinningen dit jaar al binnen... maar wat zou hij zo graag allemaal willen inruilen... voor die ene overwinning in zijn thuisland in Wallonië. Die overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. 1 minuut en 25 seconden nog het verschil... tussen de groep met de favorieten aangevoerd door Robert Geesink en de kopgroep. ga gaan we weer even vooruitkijken naar de wedstrijden... die zometeen gaan beginnen om half drie... Ja, en uh, dan moeten we eerst even natuurlijk melden dat door die winst van Twente uh, het woord vandaag is aan PSV. Eindhoven spelen over een uh, ruime tien minuten in de Kuip tegen Feyenoord. En Joep Schreuder sprak met de trainer van PSV, Fred Rutte, die de spanning in de competitie met de week ziet toenemen. Voor de wedstrijd van de, van Heracles ik gezegd van ja, je speelt vier finales. Ik weet, ik weet ook wel dat het allemaal cliché is, maar het, het, is, het zijn namelijk de feiten en uh, dat we toch zijn omstandigheden zijn, zijn uitstekend. Heb jij gezegd of is het waar dat uh, PSV een topprestatie zou leveren als het met dit elftal deze selectie kampioen zou worden? Ik heb het ook ergens wel gelezen, ja. Maar, maar ik, ik, dat heb ik namelijk niet gezegd. Uh, nee. Ik heb vanaf de winterstop gezegd dat wij, wanneer we iedereen in het dek houden, dat wij gewoon een hele reële kandidaat zijn om kampioen te worden. Nou en uh, tot een drie wedstrijden van tevoren... Is... Ja, is die optie nog uh, helemaal open. En het is aan ons om, uh, om dat te bewijzen de laatste drie wedstrijden. Er zitten veel aspecten aan deze wedstrijd die ook eigenlijk allemaal al behandeld zijn. Welke vind jij dan bijvoorbeeld belangrijk? Als je het hebt over de 10-0 ja. uh, die je wint. Is het belangrijk dat acht spelers van jou op scherp staan? Als je nou een van die twee, wat, wat is het belangrijke facet in nou, deze? Hey, kijk, uh, je kan alles in, in verschillende vaatjes gaan gieten. Kijk, uh, op het moment dat ik dat risico nam met Olaf Toyvonen... Bedoel, dat is het risico van dat moment. En uh, ik vind namelijk dat je, dat je niet verder moet gaan kijken. Want uh, we hebben gelukkig iedereen fit. Iedereen is weer aan dek. Uh, en dan, uh, dan hebben we een dusdanig selectie dat we sommige dingen ook wel weer op kunnen vangen. En als je nu gaat rekenen van wie wel of niet uh, op scherp staat. Kijk, de spelers moeten vandaag scherp zijn. En dat is namelijk het allerbelangrijkste. Ja. Toifonen, wat doe je daar nu dan mee? Je had een hamstring. Ga je die laten beginnen? Nee, ik sta niet met, uh, met Ola. Kijk, dat heeft ook weer te maken met het, uh, het aantal weken... dat hij niet volledig heeft kunnen trainen. Nou, in deze wedstrijd dan gaat het, uh, ja, dan gaat het uh, op scherp van de snede. Nou, dat betekent wel dat Ola Ola kan wel spelen, maar... ik kan een hem brengen. troef. Ik kan hem uh, gelukkig brengen, ja. Ik zag je net met Labiat een beetje praten. Speelt hij wel dan? of, ja, uh, so. durf je, of Kun je zeggen wat je dan zegt? Of zo van, uh, nou jongen, de Kuip of zoiets? Nee, nou, ik, ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Kijk eens hoe mooi dit allemaal is, jongen. Daar, maar daarvan moet je genieten en uh, speel je eigen spel. En... Nog, nog één ding over dat genieten, Fred. Want dat, er wordt wel gezegd: genieten van deze spanning. En dit, maar ja, als je PSV. Ik kan niet genieten hoor. Zelfs ik niet. Ik, het is gespannen. Het is nervositeit. Ja, is het, ja joh. Je, nou ja. Je begrijpt wat ik ja, bedoel. Jij, jij je zit straks toch niet te genieten? Nee, maar als, ik, uh, als wij de drie punten mee kunnen nemen. en ik zit straks in de beurs. dan kan ik wel even genieten hoor. Nee, dat is natuurlijk dat is heel normaal. Er heerst gez een gezonde spanning. En dat spanning moet er namelijk ook zijn. Omdat namelijk, uh, we hebben tegen onszelf gezegd in de winterstop, wij willen voor het kampioenschap gaan. En als je dat uh, uh, dan zegt, dan moet je dat ook waarmaken. En uh, ja, tot nu toe. Is alles nog mogelijk. Alle opties zijn open. Fred de trainer van PSV, is juist tegen Joep Scheude. En we gaan ook even schakelen met de Kuiping in Rotterdam. Ronald van der Geer, onze commentator, zo meteen bij Feyenoord PSV. Ja, Ronald, eh, waar het toch vooral over gaat, voorafgaat aan deze wedstrijd... is de revanche voor de 10-0. Eh, vo Voel je dat ook nu nog zo vlak voor de wedstrijd in het stadion? Ja, daar praten mensen over dat er iets uh, rechtgezet moet worden. Hoewel Mario Been op het uh, wekelijkse perspraatje vrijdag toch eigenlijk uh, dat een beetje nuanceerde. En zei ja, dat mag niet uh, overheersen. Het mag meespelen natuurlijk. Maar wij moeten van ons eigen belang uitgaan. En dat is gewoon winnen om mee te doen. Om die playoffplek, Europees voetbal, oftewel de achtste positie. Dat moet overheersen, eigen spel spelen en je niet laten opjagen door die gevoelens. Maar onderhuids, ja, kietelt dat natuurlijk wel. Het, uh, uh, het heeft de ziel van Mario Been gekerfd. Dat zei hij nog wel. En ook de spelers zullen nog wel eens met de, de gedachten zijn teruggegaan. Na precies vandaag, een half jaar geleden, op 24 oktober... toen die 10-0 nederlaag werd geleden. En je voelde eigenlijk ook de afgelopen week in het Eindhovense kamp... dat het meer tegen Eindhoven ging werken dan voor. Rutte liet zich zelfs de uitspraak ontlokken. We hadden misschien maar beter met 1-0 kunnen winnen destijds. Dan hadden we die extra tegenstander vandaag niet gehad. Bij de spelers zal het misschien wat minder zijn, bij het publiek. Ja, dat is, dat, ja, dat is een wond die vandaag weer opengereten wordt. En vandaag dat definitief gehecht kan worden met een overwinning van Feyenoord. Als we even kijken naar de ploegen. Want Toivonen, dat hoorden we net Fred Rutte al zeggen, speelt dus inderdaad niet. Toch natuurlijk twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles vorige week. Bauma is terug van een schorsing. En Pieters terug van een blessure. Tamata die vorige week linksachter speelde, zit op de bank. En dat geldt ook voor Rodriguez. Die zijn plekje achterin. Centraal weer heeft moeten afstaan aan Bauma. Bij, bij Feyenoord het probleem met de restbackpositie. Daar had normaal zwets gespeeld. Maar die... Die is geschorst. Leerdam, vorige week geblesseerd, weer opgetraind deze week, maar niet in staat om te spelen, bleek van de week al tijdens de training. En daar staat nu Mokotjo, de Zuid-Afrikaan, die normaal gesproken controlerende middenvelder is, maar straks wel moet gaan spelen tegen de man waar bijna alles om draait bij PSV, Balas Tjuchak. Het wedstrijd begint straks, uh, ja, wel of niet, met een uh, minuut stilte, dat is maar niet helemaal duidelijk. Wat er wel duidelijk is, is dat Feyenoord met rouwbanden speelt, ten aangedachte is aan Koer voor de oud-trainer van Feyenoord, die eerder deze week op hun 86 leeftijd. Overleed en deze club in 74 de UEFA Cup heeft bezocht. Dus zo meteen kijken we even vooruit naar Ajax tegen Excelsior. Eerst even schakelen voor de laatste ontwikkelingen met Luuk Bastenaker Luuk, geo Lippens. We krijgen een tegenaanval van een Nederlander, Laurens Stendam, Dam. Die wegspringt uit het achtervolgende peloton. En hij krijgt in elk geval een aantal mannen met zich mee. Terwijl ik nu ook een andere Rabo-coureur zie rijden. De Spanjaard Juan Manuel Garate, de winnaar op de Mont Ventoux. Twee jaar geleden in de Tour de France. kunt zich dat ongetwijfeld nog herinneren. En hij sluit aan bij dat groepje met Laurens Stendam Dam. In elk geval zitten daar ook Cataldo bij van Quickstep. En Biel Kadri van AG2R. En dan hebben we in elk geval een groepje dat nu weg... Uit uh, dat uh, peloton. Even kijken. Pino zit er ook nog bij. Ook uh, de quickstepman. En zij rijden dan op uh, 1 minuut en 2 seconden achter uh, de kopgroep. Althans de restanten van die kopgroep. Waar ik in elk geval Thomas de Gent nog heb ontwaard. De Belg van de Lijploeg. Hij was op alle bergjes tot nu toe als eerste boven. Hij rijdt dus bijzonder goed. En hij aast in elk geval op de bergprijs in Luikbas luik Want dat was de prijs die hij vorig jaar ook al te pakken had. Kijk nu naar twee achtervolgers. Twee mannen die uit de kop groep weg zijn gewapperd. Michael Delage van Française de Jeu in Spanje, een Fransman en een andere Fransman. En Dat is Yannick Talabardon van de Sauer-formatie die daar achter rijdt. Dus, nou, de wedstrijd is in ieder geval begonnen. Rabobank roert zich, want zij zitten in een achtervolgend groepje met twee man. Met Laurens Tendam en Juan Manuel Garate. Ja, want we hebben over het voetbal. PSV, u hoort het net, die moeten gaan winnen in de Kuip. Ajax moet ook winnen, willen ze überhaupt in de race om de titel of de tweede plaats blijven. Tegenstander is Excelsior en Arno Vermeulen peilde vooraf even de stemming bij de trainer van Ajax, Frank de Boer. Boer is de stemming eigenlijk de laatste week in Amsterdam? Merk je aan de spelers dat er iets aan de hand is, dat je binnen twee, drie weken twee grote prijzen rijker zou kunnen zijn? Ja, je merkt wel natuurlijk dat er meer wordt over gesproken. Vooral omdat er natuurlijk nog maar vier wedstrijden voor ons zijn, drie competitiewedstrijden en één bekerfinale. Ja, voor je het weet is het achter de rug en dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat hebben we proberen wijs te maken. Het is maar vier wedstrijden, eigenlijk drie wedstrijden in de competitie. Na vandaag nog maar twee. Ja, als je weer op 31 wedstrijden staat, dat duurt nog wel een heel tijdje. Voordat je, en dan weet je niet op welke positie je staat op dat moment. Dus ja, je moet er alles uh, voor doen om uh, deze laatste drie wedstrijden negen punten te halen. Wat is jouw taak uh, op dit moment daarin? Nou, omdat uh, bewustwording voor, voor die spelers natuurlijk... Dat, uh... Ja, dat je niet vaak zulke, of vaak zulke kansen, bij Ajax moet je altijd zulke kansen krijgen natuurlijk. Maar ja, in de eindfase worden, worden de prijzen verdeeld. En soms, als het niet mooi kan gaan, en dat wil je natuurlijk wel heel graag. Ja, maar dan zal je je mouw op moeten strepen en toch uh, die drie punten over de, over de streep trekken. Wat is je plan tegen Excelsior vanmiddag? Ja, 90 of hoe lang zo'n wedstrijd duurt, 95 minuten, uh, continu druk op de tegenstander houden. Maar nogmaals, ik heb heel veel respect voor, voor Excelsior, ook voor de trainer Alex Pastoor, die uh, zijn ploeg toch heel goed uh, laat voetballen. Maar kijk, ze hebben net als ons natuurlijk een heel jonge ploeg en die zijn vaak heel wisselvallig. Uh, en dat zie je ook bij Excelsior, die hebben hele goede momenten erbij gehad. En dan, uh, dan vallen ze weer even terug en dat is inherent aan een jonge ploeg. Het is heel belangrijk, dat heb je in eigen hand, maar er speelt ook nog iets in Rotterdam vandaag. Uh, Feyenoord PSV, wat is jouw voorgevoel erbij? Nou, ik denk dat het uh, wel een andere wedstrijd is dan, uh, denk ik, vorig jaar uh, Twente Feyenoord volgens mij. Ik denk dat uh, Feyenoord echt nu uh, PSV uh, in ieder geval wil revanseren van die 10 0 1 Maar aan de andere kant, voor, dus Feyenoord is van cruciaal belang dat ze Europees voetbal halen. Ze zijn uh, in, in de winning mood. En vaak degene die in de winning mood is voor, een, uh, voor de play-offs, die eindigen vaak nog het verst. Volgens mij heeft Ajax dat ook een keer uh, bewezen. Dus ja, ik denk dat het voor Feyenoord uh, van cruciaal belang is uh, deze wedstrijd... om uh, in ieder geval misschien nog uh, play-off te spelen. Dus ik verwacht een hele interessante wedstrijd. En PSV, die, ja, die, die kan gewoon uh, winnen van, uh, van Feyenoord. Maar het zal wel een lastig wedstrijdje worden. Een lastig wedstrijdje worden. We gaan even naar de arena, want daar zit Bas Ticheler. Uh, Bas, Ajax-Excelsior, de stemming is een beetje... Ja, Ajax wint wel dit weekend, maar in het verleden zijn ze ook wel eens gestruikeld. Juist op dit soort momentjes, hè? Ja, nou ja, vier jaar geleden toen het uh, tegen Excelsior ergens, uh, wat eerder in het seizoen, 2-2 werd. Dat is overigens het enige keer geweest dat Excelsior in Amsterdam een resultaat haalde. Nog nooit gewonnen, veertien keer verloren en dus één keer gelijk. Maar dat zou wel eens een uh, gevaar kunnen zijn voor Ajax dat op de kalender heeft gekeken en gezien dat Heerenveen uitvolgt en dat Twente thuis volgt. Dat je dan bij deze denkt, nou ja, dit komt wel goed. Als Ajax al gewaarschuwd zou moeten worden, dan kan dat ook nog op basis van de uitwedstrijd. Op Woudenstein 2-2 dit seizoen. Met een rode kaart voor Verden Anita. Later geseponeerd, maar toch na een half uur stond Ajax met tien man. En was blij dat in de allerlaatste minuut toch nog een puntje werd veiliggesteld. Door het doelpunt van Vertongen. Kortom, het is niet zomaar gedaan. Het is niet zomaar gezegd dat het allemaal zo makkelijk is. Ajax met dezelfde elf dus als tegen NEC. Frank de Boer laat het allemaal maar staan. Dat is logisch, want Ajax heeft niet dat het nou zo fantastisch gevoetbald heeft... maar wel gewoon drie keer op een rij gewonnen. Beetje falende keepers, falende spitsen bij de tegenstander, maar toch. De tegenstander, Excelsior, heeft uh, toch ook al drie wedstrijden niet meer verloren. Na de nederlaag tegen Twente was er winst in Heerenveen. Er was een remise tegen de Graafschap en winst in Breda. Kortom, dat draait allemaal wel aardig. Koolwijk is terug in het elftal. En Excelsior heeft eigenlijk nog de pech dat Klaas ziek geweest is deze week en dus niet. Vanaf het begin speelt hij zit op de bank. De Graaf Watermaleo en Vinken zijn niet inzetbaar. Die zijn geblesseerd. En de wedstrijd staat op het punt van beginnen onder scheidsrechter. De leiding van scheidsrechter Danny Makkely. En uh, ja, iedere wedstrijd in deze slotfase van de competitie is er één met spanning. En wie weet met sensatie. Dus ook deze in Amsterdam. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In de Rome hebben de tienduizenden gelovigen de paasmis bijgewoond... die geleid werd door paus Benedictus. Na de mis sprak de paus zijn traditionele zegen Urbi et Orbi uit. Verder bedankte de Benedictus Nederland voor de bloemen. In zijn paastoespraak refereerde Benedictus... aan de opstanden in de Arabische wereld. En daarover gesproken, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... wil de hulpprogramma's voor Syrië voorlopig bevriezen. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij dat in Brussel zal voorstellen. Het gaat om een bedrag van 130 miljoen euro. En ten westen van Apeldoorn heeft een stuk hei in brand gestaan. Een gebied ter grootte van zeker zes voetbalvelden is verwoest. De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Het brandende stuk hei was lastig te bereiken. En dat is nieuws op dit moment. Over half drie de bal is gaan rollen. Ook in de Amsterdam Arena Ajax Excelsior. Bas Tichler. De bal is, is voor de Rotterdammers. Via Nieveld achterin. Die wordt opgejaagd en toch wel danig in de war raakt. Maar uiteindelijk de bal via een van de tegenstanders. Ebesilio in dit geval over de zijlijn kan werken. Zodat Excelsior bij 0-0 stand na anderhalve minuut... een ingooi mag gaan nemen. Daar in het zonnetje. halve veld is zeg maar in de zon. De andere helft van het veld daar kan je je zonnebril rustig even afdoen. Want daar sta je vrolijk in de schaduw. De ingooi van Excelsior gaat naar voren. Komt dan op het middenveld voor de voeten van Suleimani. Die wil in één keer de bal meegeven aan El Hamdawi. Maar El Hamdawi staat vast en loopt eigenlijk net de verkeerde kant op in zijn gedachten al. Kan niet meer omkeren ook. En zo rolt de bal door in de handen van Elatz, de Duitse keeper van Excelsior. Die uitgerold heeft en aan de rechterkant Bovenberg heeft de bal gekregen. Bovenberg raakt hem kwijt. Fernandes wil herstellen, dat herstel komt er niet. En dan wil Ajax weg. Maar Nanita ziet dan zijn doortocht gedwarsboomd. Vrij snel eigenlijk al door Kai Ramstein. Het slot op de deur bij Excelsior, de verdedigende middenvelder. Daarvoor staan dus Koolwijk en Roorda. Maar Ramstein moet de doorkomende mensen vanaf het middenveld van Ajax in de gaten gaan houden. Anita doet eigenlijk hetzelfde bij Ajax. Die twee zullen elkaar dus gek genoeg niet zo vaak tegenkomen, normaal gesproken deze middag. Aan de rechterkant van de wiel weg. Maar inhouden en dan een voorzet geven, terwijl hij al bij de cornervlag ongeveer staat. Nou ja, een voorzet is het niet echt. De bal van Van de Wiel, die in de handen verdwijnt van Pellatz. Het is een soort mislukt schot met zijn linkerbeen veel te ver. Uit een veel te moeilijke hoek ook. En dus met veel te weinig kracht en te weinig precisie. Geen enkel probleem voor de keeper. Balde zit voor Excelsior. Slordigheidje achterin. Gudde en Nelom spelen elkaar de bal toe. Maar Nelom laat hem even van zijn schoenen springen. Het wordt hersteld door Niefeld. Er komt toch een opening naar Roorda. Aan de rechterkant is Bovenberg doorgelopen. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Dat ziet er aardig uit. Maar de bal stuitert net voor Bovenberg. En Bovenberg verkijt zich wat op die stuit. En kan dan vervolgens de bal niet meer te pakken krijgen. Die rolt over de zijlijn. Ajax gaat een ingooi nemen. Achterin links. Drie minuten op de klok. 0-0 stand in de arena bij Ajax Excelsior. Gisteren was er een mooie minuut stilte voorafgaand aan Roda tegen NAC. Hoe was die stilte zojuist in de Kuip? Ronald van der Geer. Prachtig. Geen geluidje gehoord een minuut lang. En daarna een oorverdovend applaus voor Wielkurver dus. En nu zijn we begonnen aan deze wedstrijd. De eerste minuut is voorbij als Biseswaar de eerste corner van Feyenoord al mag nemen. Vanaf de rechterkant omdat Feyenoord druk zet op Pieters. Die leverde die bal in. Dan krijgt PSV uit die corner van Biseswaar... Die bal niet weg. Ja, wel weg nu via Manolev over de zijlijn. Maar dat levert toch weer gewoon Rotterdams balbezit op. Het stadion helemaal vol. De zon die lekker schijnt. Een prachtig voetbaldecor voor deze wedstrijd dus. Feyenoord, PSV. Voor PSV, oh, oh zo belangrijk. Maar ook nog voor Feyenoord. Dat bezig bleek aan een hopeloos seizoen. En nu toch ineens nog Europees voetbal in het vizier heeft. Stefan de Vrij, een van de twee centrale verdedigers. Terug naar Mokoccio. Die dus de lastige taak heeft om vandaag Dujjak onschadelijk te maken. Als controleur normaal op het middenveld. Klein van het stuk. Net als Dujjak, maar wel iemand die zich ergens in kan vastbijten. En dat geeft Mario Been vertrouwen in een goede afloop. Mewis wil een bal diep sturen aan de linkerkant richting Miyaichi. Daar zit in dit geval Marcelo tussen... Direct het verplaatsen naar de helft van Feyenoord. Waar PSV via Lens en Engelaar kort balbezit heeft. En nu via Labiat wat langer. Sterker nog, Labiat kan op snelheid richting de achterlijn. Dan moet er een keer achtervolgd door Miacchi in voorzet komen. Die komt er niet. Omdat Miacchi hulp krijgt van Bruno Martens Indi Maar dan klaren die tweede klus toch niet. Sterker nog, Bakal komt zich dan ook nog melden in dat duel. En dan heeft Feyenoord eindelijk bijna de bal weg. Kan er nog geschoten worden door Lens tegen de arm, arm aan van Leroy Ver. Maar wijft dat gebaar. Even appelleren van uh, Jermaine Lens weg. En dan kan Feyenoord eindelijk opruiming houden via Bruno Martins Indy. Lange bal waar Castanjos dan wel achteraan gaat. Direct druk zetten op Isaac dat Want die krijgt die bal dan van uh, Bouma in de voeten gespeeld. En een lange bal weer van de Zweedse keeper richting Jutjak. Maar het eerste kopduel van de wedstrijd tussen Jutjak en Mokotjo, Het kopduel wordt gewonnen door Mokotjo. Weliswaar levert dat Feyenoord geen balbezit op. Want PSV neemt over via Bakal. Het directe wegsturen aan de rechterkant van uh, PSV... Naar Germain Lens. Die dan op zijn beurt daar ter hoogte van het feyenoord strassoggebied weer verdedigd wordt door Ron Vlaar. Dan zegt Vlaar: Lens maakt een overtreding. Maar speelt wel de bal over de zijlijn, Vlaar. En Kuipers houdt het gewoon bij een ingooi. Voor de Eindhovense ploeg. Genomen door Bacal. Even naar Labiat. Dan Bacal met een voorzet richting het Strassoggebied. ...weggekopt daar door Mokoccio... Halverwege de helft van Feyenoord opgevangen door Engelaar. Marcello brengt dan terug. En dan zou er snel uitgebroken kunnen worden. Biestenswaar met een lange bal richting Castanjos. Die daar dan wel achteraan schaut, Maar die bal gaat niet richting. Richting de goal, maar richting de zijlijn. Gedaan de moeite dus voor uh, Lucas Tanjos. Drie minuten zitten erop. Het is nog 0-0. De Feyenoord-Peesfey. Die achtste plaats is ook heel belangrijk voor bijvoorbeeld Utrecht thuis tegen Vitesse, Frank Wielaar. Ja, gisteren is de achtste plaats overgegaan naar Almelo... waar toen Herakles won van de graafschap. en Dus moet Utrecht hem nu weer terugverdienen thuis tegen Vitesse. Dat moet het doen. Na vier minuten is het nog 0-0 in de Galgenwaard. Zonder Mertens. Zit wel op de bank, maar is gepasseerd voor de basis. Voor het eerst dit seizoen. 28 keer mocht hij uh, beginnen. In de wedstrijd van de 28 keer dat hij überhaupt gespeeld heeft in de Eredivisie dit seizoen. En dus is het voor hem een beetje een vreemde situatie. Corner voor Utrecht richting de tweede paal gaat over alles en iedereen heen. En dus gaat hij gewoon achter en kan Rome een doeltrap gaan nemen. Het zal ook even wennen zijn voor Utrecht. Want als Utrecht de afgelopen weken gevaarlijk werd, dan was het toch vooral via Mertens. Ook al was de Belg al een tijdje niet meer zo in vorm. En zat iedereen in Utrecht. Zo blijkt nu dan in ieder geval toch wel een beetje te wachten op het moment dat Tom de Chatagnier zou zeggen... Nou Dries, ga jij maar even op de bank zitten. Voor jou zouden we bijvoorbeeld Oor kunnen opstellen. Dat heeft hij vandaag gedaan. Vorige week speelde Oor ook al. Alleen toen nog samen met Mertens. En begon Mertens uh, vanaf de rechterkant. Maar dit is dus bijvoorbeeld uh, wel even iets anders. Misschien gaat dit wel helpen voor Utrecht. Vier wedstrijden op rij verloren. En vandaag moet er dus gewonnen worden van Vitesse. Gaan wij nog even fietsen tussendoor. Het Tussen is al het voetballen door. Luik, Bas Gio Lippens mooie klim is het, de Roger. Ook weer een van die klassieke klimmen in Luik-Bastenaken. Luik, 4 Luik, kilometer lang en toch echt wel een klim... die in ieder geval heel serieus lijkt altijd. Dit is het gebied waar de echte klimmers naar voren moeten komen. We kijken naar de tegenaanval. 22 seconden achter het restant van de kopgroep. In de kopgroep nog steeds Vos, Errada, Kesiakov, Vorganov, De Gent, Galopin en Frank. De rest is er allemaal afgewaaid of afgevlogen in de klim. En daarachter dan... Van een uh, mooie groep hoor. Laurens, Tendam en Garate. Dat hadden we al gemeld. Cataldo, K3, Gasparotto, Pinot van Avermaat, Caruso en Sivtsov. Maar inmiddels hebben Gasparotto en uh, Caruso hebben die groep verlaten aan de voorkant. Zij proberen de sprong te maken naar de koplopers. Het was Caruso die als eerste demareerde, en uh, hij kreeg uh, in ieder geval uh, een mannetje met zich mee. Terwijl ik nu weer kijk. Naar mannen die daar dan weer achter zitten. Want ik zie ook die Gregorio ineens van Astana. Is hij dan toch ook vanuit het peloton naar voren gesprongen? Want hem hebben we vandaag nog niet gezien. En hij rijdt achter Caruso. Dus moet hij inderdaad dat sprongetje hebben gemaakt. Moet hij ook over zijn ploeggenoot Gasparotto heen zijn gesprongen. En zijn zij nu in achtervolging op de kopgroep. Ze rapen weer iemand op. Michael de Lage die heeft moeten lossen uit die kopgroep. En dan zien we ook weer de achtervolgers daar aankomen. Met onder andere Laurence ten Dom. Eh, Ten Dam en eh, Garate. Mooi dat Rabobank in elk geval het gevecht een beetje geopend heeft. We kijken nog even naar de kop van het peloton daarachter. Daar zagen we Robert Geesink eh, behoorlijk vooraan zitten. Tweede, derde positie zo'n beetje net uit de wind achter de rug van Jens Voogt. En we zagen ook Bouke Mollema daar goed vooraan zitten. Mollema die een tegenvallende Waalse pijl reed. Een klein beetje in het gedrang kwam. Maar nu in luik luik wat meer de ruimte heeft. Hier kijken we weer naar de achtervolgers die dan dichterbij gaan komen. 29 seconden. Is het verschil nog maar tussen de koplopers en die eerste achtervolgende groep. Met Laurence den Dam het peloton op 1 minuut en 26 seconden. 1967, de barcase en soulfinger. Naar de Rotterdamse Kuip geen onderbrekingen. 0-0 nog altijd, Ronald. Dat is het uh, nog altijd in de kuip. En dat na negen minuten spelen met nu PSV in balbezit. Bal verliest, dan kan Feyenoord omschakelen met um, Rio Miyagi. Aan de linkerkant die even wegdraait van Labiad. Dan toch wel erg fel op de huid gezeten wordt. En uiteindelijk dus een vrije trap verdient. Een metertje voor de middenlijn. Die vrije trap wordt door Mewes uh, snel genomen. Maar te snel volgens Kuipers. Dus moet dat over. Geeft mij mooi de gelegenheid om te vertellen dat Mewis na vijf minuten namens Feyenoord voor het eerst op goal schoot. Maar dat wel erg hoog deed. Waardoor Isaacson slechts een doeltrap hoefde te nemen. PSV is er dichtbij geweest met Manolev. Corner van Dujjak die Feyenoord niet goed kon verwerken. Uiteindelijk Manolev binnen de 16 met een hardschot dat op de lat uit eens pad, boven Erwin Mulder. Vervolgens bij PSV nog een mogelijkheid gehad. Vrij tap Dujjak aan de rechterkant. Weer Manolev erbij met het hoofd. Maar nu een zachte kopbal die uiteindelijk in de handen kwam van Erwin Mulder. Het valt op dat het hoge tempo gehanteerd wordt. Ondanks de hoge temperaturen in de Kuip wordt er veel energie in deze wedstrijd gegooid. Met name door Feyenoord. Dat toch elke keer als PSV balbezit heeft in de achterste linie snel druk zet. En Blijft jagen tot het eigenlijk de bal weer verovert. Nu daar een lange bal, maar was Gejuich in de arena na 13 minuten omdat Ajax op een 1-0 voorsprong komt tegen Excelsior. En de goal op naam van Lorenzo Ebicilio. Een ingestudeerde vrije schop vanaf de linkerkant die niet voor het doel werd gebracht. Maar in, uh, aan Ebicilio werd gegund. Die buiten het strafgopgebied stond. De bal in nam, schoot, het schot werd geblokt, kwam terug. En toen bleef hij bewonderenswaardig koel. Cool. Deed twee stapjes opzij. Was daarmee twee tegenstanders kwijt. En zag een piepklein gaatje wat eigenlijk niemand zag, maar hij wel. En in de verre hoek gaat de bal langs Nico Pellatz. En zo staat Ajax op een 1-0 voorsprong. Het tweede doelpunt dit seizoen voor Ebersilio. Het is 1-0 bij Ajax-Excelsior. Vroegende wedstrijd. Gaan we weer even terug naar Ronald van der Geer bij Feyenoord PSV. Nog altijd 0-0 na 11 minuten met PSV. dat door, door die druk die Feyenoord uitoefent op die laatste linie met enige regelmaat rommelt. Nu ook weer. Nu krijgt de Bouma de bal niet weg en schiet hem zomaar over de zijlijn. Waardoor Feyenoord halverwege de helft van PSV via Bruno Martens in die mag gaan ingooien. Vlaar schakelt zich in. Is ook halverwege de helft van PSV in de as van het veld. Maar overschat zichzelf dan een beetje. En loopt zich eigenlijk kinderlijk eenvoudig vast op uh, Bakal. Bakal Engelaar. Dan het verplaatsen naar Djuchak. Uh, althans, dat is de bedoeling. Wat Mokoccio zit ertussen. Bizeswaar neemt weer over. Bizeswaar richting het schafstopgebied vanaf de rechterkant. Lage voorzet aangenomen door Ver. Kan Ver schieten. Kan die. En Isaacson moet zich dan strekken om die bal uit de hoek te tikken. Het komt over de rechterkant allemaal. Maar de pas is uitstekend van Bizeswaar op Ver. Die met dat krachtige lichaam zich meldt in het schafstopgebied. En dan zulke lange benen heeft dat hij ondanks dat de bal via de borst wat ver van hem af weg lijkt te stuiten. Toch de benen nog kan rechten en uh, uiteindelijk kan schieten op de goal. En Isaacson neemt dan maar geen, uh, geen enkel risico. Zacht Waarschijnlijk wel dat die bal naast was gegaan, maar voor de zekerheid toch even met de vuisten eraan. De tweede corner dus voor Feyenoord na 12 minuten. Diego Bieseswaar gaat die corner nemen als Kuipers goed heeft gekeken naar wat de Feyenoorders doen. Die staan nu als een, ja, in een kluitje eigenlijk in het strafschopgebied van PSV en gaan nu lopen. Daar komt die bal van Bieseswaar. de kopbal van Wijnaldum En dan staat Bruno Martins Indy daar ook nog. En die schampt de bal slechts, waardoor die naast de goal van PSV gaat. Maar dit zijn dus twee momenten voor Feyenoord. Opgeteld bij de twee van PSV staat het daarmee dus 2-2 na 12 minuten. Maar is het eigenlijk geen moment saai in deze wedstrijd. Feyenoord wil er dus iets van maken. En dan zal die 10-0 toch ongetwijfeld meespelen in... De gedachten van de spelers. Hoewel er acht bij zijn van PSV die die wedstrijd meemaakte En maar vijf van Feyenoord. Het geeft ook wel aan welke veranderingen Feyenoord heeft doorgemaakt gedurende dit seizoen. En Feyenoord dat een stuk beter in elk geval aan deze wedstrijd begint dan toen in Eindhoven. Bakal stuurt Labiat weg aan de rechterkant namens PSV. Bruno Martus Indi die wederom de voorkeur heeft gekregen boven Tim de Cler, Moet dan uitverdedigen en doet dat prima. Draait weg van zijn tegenstander en speelt Castanjos aan. Halverwege zijn eigen helft neemt hij hem even aan op de borst. Bal terug naar Leroy Fer. En via Ver Bakal gaat de bal over de zijlijn. En kan Feyenoord dus gaan ingooien. Het is een levendig duel. Dat in een hoog tempo wordt afgewerkt. Nogmaals, ondanks de hoge temperatuur in de kuip. Maar na 13 minuten, wel kansen. Gingos. Gaan we weer even naar de Amsterdam Arena. Ajax is op voorsprong tegen Excelsior, Balstichtler. Uh, jagen ze door. Nou, dat willen ze wel graag. Maar ze hebben gek genoeg in de minuten voorafgaand aan de 1-0 van Ebesilio. Nou ja, min of meer onder druk gestaan. Omdat Excelsior veel mensen op de vijandelijke helft durft te schuiven als Ajax daar wil opbouwen. Ajax echt wil vastzetten. Twee hoekschoppen al heeft mogen nemen. Eén leverde een levensgevaarlijke kopbal op van Bergkamp. Die nog maar nood door Vermeer uit het doel kon worden gehaald. Evengoed, moet je ook zeggen. Na vijf minuten kreeg Eriksen al na een prachtige solo een behoorlijke schietkans. Maar hij schoot heel zwak recht in de handen van de keeper, terwijl nu Ebecilio wordt tegengehouden door Bovenberg. Gebeurt de hoogte van de middenlijn en Ajax daar een vrije schop verdient. Na ruim 16 minuten voetballen dus Ebecilio de maker van de enige goal die tot dusver op het bord is verschenen. In een toch vrij levendig duel waar Boilers nu de vrije schop gaat nemen die hem teruglegt op de eigen helft in de richting van Jan Vertongen, de Amsterdamse aanvoerder. Alder wereld aan de rechterkant, daar centraal aan de verdediging, daar is ook van de wiel uiteraard te vinden. En die kaatst de bal dan terug naar wereld. Die zoekt even de zon op aan de rechterkant van het veld. Dan gaat de bal weer terug naar de andere kant, naar Anita. En lopen de Ajax-aanvallers eigenlijk nu kriskras door elkaar in de hoop dat er ergens ruimte ontstaat. Die dacht Anita te zien, maar die levert in bij Kolwijk. Zo neemt Excelsior weer over. En kan de ploeg via Zegelaar nu aan de linkerkant gaan bouwen aan iets wat een aanval had moeten worden. Maar bij de eerste de beste diepe bal mislukt. Aanval gestrand. Kolwijk krijgt de bal niet. Ajax neemt over. En Ebesilio is alweer speelbaar aan de linkerkant van het veld. Er komt een voorzet. Hamdawi wil naar de bal. maar die wordt weggekopt door Gudde. En dan vervolgens uitverdedigd. Zij het moeizaam. Want weer leidt Kolwijk balverlies. Eriksen en Ebesilio aan weinig ruimte genoeg. Het schot al van de Jong gaat een meter naast. Mogelijkheid voor Ajax. Je mag het eigenlijk geen kans noemen. Maar de wijze waarop Ebesilio en El of Eriksen en Hamdawi El elkaar de bal toeschuiven daar... Op de rand van het strafhoopgebied. Dat gaat allemaal snel. Dat oogt allemaal zeer makkelijk. Het schot uit de tweede lijn van uh, Sim de Jong gaat naast het doel van Pellas. 1-0 is de tussenstand in de Amsterdam Arena bij Ajax Excelsior na bijna 18 minuten. Gaan wij even sfeerproeven bij FC Utrecht tegen Vitesse. Frank Wielaert. Daar scoort Vitesse bijna de 1-0 uit een corner. Van Ginkel is degene die als laatste de poging doet. Daarvoor was het, denk ik... Cassia bij de tweede paal. En uh, dat is het eerste gevaarlijke moment voor uh, Vitesse. En er komt nog een corner uit. Vorm moest twee keren ingrijpen bij uh, die inzetten uit de corner voor Vitesse. Het is nog 0-0 na dik 16 minuten. Dat zie ik uh, tussen de zich verplaatsende supporters door die op de verkeerde plekken zijn gaan zitten. Dat is altijd prettig midden in de wedstrijd. En zeker bij dit soort momenten. De tweede corner wordt nu weggewerkt achterin uh, bij Utrecht. In, ook in drie instanties. Silberbouwer is degene die hem als laatste raakt. Yasuda ja, brengt hem dan weer in naar de zijk kant. Richting uh, Butner. Butner die daar de bal opvangt. De tijd neemt om hem weer opnieuw in te brengen. Richting Boni. Boni verliest het kopduel van Silberbouwer. Maar Vitesse nog altijd in balbezit via Prupper. Die speelt omdat Matits geblesseerd is van de struik. Nog maar weer eens een lange bal naar voren. Richting Van Ginkel die daar nog uh, altijd uh, rondloopt. En uh, ook nog altijd gevaarlijk is. Uh, Riverola houdt dan de bal niet onder controle. Dan kan Utrecht komen. Utrecht dat wel goed begonnen is aan deze wedstrijd. Een paar mogelijkheden heeft gekregen. Maar inmiddels ook Vitesse ziet uh, Langzaam in de wedstrijd ziet komen. De bal weer ingeleverd uh, via een ingooi bij uh, Vitesse. De Moesje bijna. Maar daar kan Kasia nog net een, via een slijding Arnhems balbezit houden. En inmiddels naar Oeh, bal onder zijn voet laten lopen. Dat gaat allemaal iets te gemakkelijk. Maar gelukkig voor hem gaat de bal niet zo heel erg hard. Kan hij hem weer terugleggen naar Van der Struik. Van der Struik helemaal terug naar Rome. En zo controleert Vitesse heel even uh, het moment waarop ze uh, zojuist een paar mogelijkheden achter elkaar hebben gekregen. Toen het tempo eventjes omhoog ging. Lopez komt de bal ophalen bij uh, Van der Struik. Even met uh, Riverola in de kaats. Uh, Lopez dan maar even terug richting Rome. Dit is niet zo'n hele lekkere terugspraak. Speelbal. Als uh, Rome hem ongeveer half hoog krijgt. Maar hij krijgt hem onder controle. En heel langzaam komt Utrecht naar voren toe. Maar heeft al een tijdje geen balbezit meer gehad. Na 18 minuten Utrecht-Vitesse nog 0-0. Gaan we weer fietsen. Luik, Bastenake, Luik. Het echte werk moet nog beginnen, Guillaume. Het echte werk moet zeker nog beginnen, want we verwachten pas echt spektakel, echt vuurwerk. Vanaf de Redoute, waarin het verleden natuurlijk vaak de slag viel. Tegenwoordig wordt er langer gewacht. Maar het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat vandaag met die gegroepeerde aanval op Philippe Gilbert... dat ze het bij de Redoute al gaan proberen om die koers maar zo hard mogelijk te maken. Ik zag net Egoi Martinez, Spanjaard van Euskaltel, die probeerde de aansluiting te krijgen bij die achtervolgende groep. Dat deed hij samen met Gian Paolo Caruso, maar... Die tegenaanval die leidde tot niets. En hij laat zich terugzakken in het peloton. Dat inmiddels wel eens uitgedund hoor. Ik denk een mannetje of nou, 70 hooguit nog. Die we daar bij elkaar zien. Er wordt hard gereden peloton op 1 minuut en 6 seconden van de koplopers. We hebben er nog 5 over. Jesus Errada, een Spanjaard, Eduard Vorganov een Rus, Thomas de Gent. Goeie bellen, hoor. Ook alweer op de Roger als eerste boven. Dan Tony Galopin, een Fransman. En Matthias Frank, de Zwitser van BMC. Dat zijn de 5 koplopers. Met erachter dus die tegenaanval. Aanval van Laurens ten Dam en Garate onder andere. Met Gasparotto, met Van Avermaat, met Siftsov, met Kadri, Noem ze allemaal maar op. Goede renners allemaal in de achtervolging. En die achtervolgers rijden nu op 16 seconden van de vijf koplopers. Het zal zo meteen dus gaan samensmelten. De Roger hebben we gehad. Dan is het even een stukje afdalen en een stukje vlak rijden. En dan gaan we in de richting van de volgende klim. De Col du Fijn Feyenoord, PSV. Hangt er een doelpunt in de lucht, Ronald? Mag het wel de lucht in. Want Feyenoord gaat bij een 0-0 stand. Na 19 minuten een corner nemen. Miaichi doet dat vanaf de linkerkant. Die bal is veel en veel te hard. Gaat over alles en iedereen heen. En gaat aan de andere kant over de zijlijn. Zodat PSV bij de eigen cornervlag mag gaan ingooien. Het is nog 0-0. Het mag een klein wonder heten. En PSV mag de man in vorm. Want dat is hij al een paar weken. Isaac zon eigenlijk wel danken daarvoor. Goede redding net op een inzet van Wijnaldum. Het snelle omschakelen van Feyenoord... Dat al een paar keer is gebeurd. Balverlies van PSV. De lange bal direct van ver op Wijnaldum. Die met een handigheidje in volle run ook Bouma nog even het leven zuur maakt. Uiteindelijk kan schieten en Isaacson kan die bal keren van dichtbij en kan zelfs nog een corner voorkomen. Nu PSV aanwezig op de helft van Feyenoord. Maar zoals al heel vaak is, Feyenoord net in deze fase wat agressiever, is wat eerder bij de bal en wint eigenlijk elk duel. En PSV slaagt er met snel voetbal niet in om uit de duels te blijven. Ja, en als Feyenoord dan zegeviert in deze fase in de duels, komt PSV dus eigenlijk niet tot voetballen toe. En moet Erik Pieters nu ook echt zoeken naar een man in beweging als hij mag ingooien. Vanaf de linkerkant wordt Lens eigenlijk weer vrij gemakkelijk van de bal geweest door Stefan de Vrij. En vervolgens wordt er een overtreding gemaakt op Diego Biseswar... ...door Hutchinson en heeft Feyenoord even rust. Na 20 minuten kan het de vrije trap nemen. Dat gaat Mokoccio doen, die nog weinig te ducht heeft... tot nu toe van zijn directe tegenstander Ballas Juchak. Hij tikt de bal breed richting Ron Vlaar, centrale verdediger... ...en aanvoerder van Feyenoord en Bruno Martensin... ...die aan de linkerkant gevonden. Miyaiichi, veel op de huid gezeten door Manolev en Bakalma... ...hij komt er wel doorheen, die kleine Japanner. Gaat nu richting het strafstroepgebied vanaf de linkerkant. Voorzet geven, doet hij laag... op ...op Wijnaldum, brandstrafschopgebied. Wijnaldum met de bal aan de voet, linkerkant van het schapsschopgebied. Schiet dan, het schot wordt geblokt. En de vierde corner voor Feyenoord is uh, aanstaande. Mijayichi voor de tweede keer er eigenlijk doorheen. Een paar minuten geleden ook al. Toen legde hij kort terug, laag terug op Castanjos. Die schot uiteindelijk geblokt werd door uh, Bauma. Maar het is wat de eenrichtingsverkeer in uh, de Kuip in de eerste 20 minuten. Feyenoord is de baas in eigen huis tot nu toe. En PSV is echt aan het te zoeken. Terwijl toch echt het grootste belang bij PSV ligt in deze wedstrijd. Mijayichi vanaf de linkerkant kant. Met die corner wordt weggekopt door Hutchinson, of Marcelo is dat. Bal gaat wel weer richting een Feyenoorden. Mokoccio op de middenstip. Paast de bal naar Biseswar. Aan de rechterkant. toch wel 10 meter over de middenlijn slechts. En ja, weinig risico genomen. Bal weer terug naar Mokoccio. Mevis komt hem dan halen. Mevis verplaatst razendsnel. Ja, kantelen heet dat. Naar de linkerkant waar PSV wat minder snel kantelt. En er dus wat ruimte is voor Miaici. Maar het hele feest voor de Rotterdammers gaat niet door, omdat Miaici niet goed oplet en buitenspel staat. Vrij trap door PSV inmiddels genomen. Maar de bal is alweer weg, want Engelaar wordt geattackeerd door Mewes. Het publiek denkt een overtreding, die overtreding wordt niet gegeven. En Feyenoord is weer weg via Meiji. 21 minuten gespeeld, 0-0 stand in de kaart. Gaan we weer naar de Arena. Ajax-Excelsior, Bas. 1-0 voor Ajax door de goal van Ebesilio na nu 24 minuten. Ajax heeft langzaam maar zeker wel de regie wat gegrepen via Soleimani. Een prachtige combinatie met de jongen, een aardige kans gekregen ook. Maar Soleimani, toen hij eenmaal bij het doel was gekomen, schoot wel heel zwak. Probeerde met zo'n soort half stiftje. Daar strok Pelats niet van. Maar nu dan toch weer even. Excelsior met veel mensen op de helft van Ajax. De combinatie tussen Roorda en Fernandes Mislukt. De overname is er van Ajax via El Hamdawi. Die zo even en ook al bij het voorlezen van de namen voor de wedstrijd wordt uitgefloten door het leeuwendeel van de mensen hier. Terwijl nu Ebisilio de bal zomaar op eigen helft inlevert bij een tegenstander. Fernandes er aan de rechterkant mee vandoor wil. Ebisilio verdedigt. En daarbij dan een overtreding maakt om zijn eigen fout zo te herstellen. Nou dat is gelukt maar de vrije schop voor Excelsior komt daar wel. En die bal ligt zeg maar in het verlengde van de 16 meterlijn wat aan de rechterkant. En dat betekent voorzet Koolwijk normaal gesproken en dan maar hopen op mensen die in de lucht hun mannetje staan. Gudde sluit mee, Ramstein mee. Ook Roorda gaat zich daar nu melden. En Bergkamp die al een keer gevaarlijk uit een hoekschop komt. Toen was er echt een redding nodig van Vermeer. Ook hij heeft zich daar nu weer daar gemeld. 25 minuten op de klok. Ajax op 1-0. En de vrije schop van de aanvoerder van Excelsior. Koolwijk, een tweemansmuur. Daar is de bal overheen. Komt met de tweede paal. Gaat over iedereen heen. En dat betekent dat Vermeer, die welkeurig in zijn doel zeg maar, meeliep... de opgelucht adem kan halen en gewoon een doeltrap mag gaan nemen... in deze wedstrijd waarin zijn ploeg Ajax dus met 1-0 voor staat... door die goal van Ebicilio na 13 minuten. Gaan wij vlak voor drie ook nog even naar FC Utrecht tegen Vitesse. Is het een goede wedstrijd, Frank Wielard? Nou, het is niet een hele goede wedstrijd. En dat heeft ook te maken met dat Utrecht wel aardig begon. Maar daarna vooral eigenlijk heel veel ruimte weggeeft aan Vitesse op het moment dat het aan de bal he, is. En dan, Vitesse heeft als me meer de bal dan Utrecht. En gaat daar heel slordig mee om. Ondanks het feit dat ze al die ruimte krijgen, kunnen ze elkaar maar uh, moeilijk vinden. En nu zou er een mogelijkheid zijn om iets te kunnen doen. Uh, een vrije trap van een meter. Nou, wat zal het zijn? Een meter of 25, denk ik. En daar staat uh, Lopez achter de bal. Die dat uh, waarschijnlijk gaat doen. Dit is wat ver voor Isatti En Lopez die heeft van dit soort afstanden wel vaker uh, de vrije trap genomen. De aanloop van de Spanjaard Krijgt hem niet langs de muur. Dus komt die bal uh, dan weer terug. Utrecht komt uh, op zijn gemakje van de goal af. Dat heeft ook te maken met dat Vitesse de tijd neemt om uh, de bal onder controle te krijgen. En is te kijken. Yasuda pompt hem dan weer naar voren. En dan werkt Utrecht hem opnieuw achterin weg. En krijgt uh, Vitesse weer een vrije trap van scheidsrechter Liesveld. En zo komt er ook geen tempo in in de wedstrijd, Dat heel, hè, omdat uh, Vitesse de bal heeft en het tempo heel laag houdt. Uh, vrije trap kort genomen, Aysati en uh, Lopez en uh, Riverola achterin, uh, combinerend met Van der Struik. En dan het inspelen op Butner. Dat gaat dan hard. Butner krijgt die bal niet echt lekker onder controle. En zo kan Utrecht weer overnemen. Maar Utrecht heeft heel kort balbezit. Levert onmiddellijk weer in bij Lopez. Utrecht heeft het initiatief weggegeven in de eerste helft. In eigen stadion tegen Vitesse. Waar het na 25 minuten nog 0-0 is. Tussenstanden dus 0-0 bij Utrecht. Vitesse, Ajax, Excelsior 1-0. Ebesilio, Feyenoord, PSV 0-0. Luik Bastenake-Luik moet nog beginnen. Obey. De Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Ver me, ver me, señores, me. Vengase, mire, Vorig jaar werden er meer dan 3000 mensen vermoord. Wie is vraag me, vraag